9 uur in remonsereen met het NOS journaal Twee jongens van 7 en 10 jaar die werden vermist op het strand bij Scheveningen zijn gevonden. Bij de zoektocht is onder andere een helikopter ingezet. De politie Den Haag meldt op Twitter dat de jongens ongedeerd zijn. Bij Ter Heide wordt nog met een reddingboot en een helikopter naar een 30-jarige zwemmer gezocht. Bij de kustwacht zijn eerder op de dag 12 meldingen gedaan van vermiste personen. Het ging om kinderen die waren verdwaald op het strand. Ze zijn allemaal gevonden. De organisatie van de Strand 6 heeft vanwege de warmte besloten de start van de wandeltocht morgenochtend te vervroegen. Bij deze wandeltocht van 140 kilometer lopen de duizend deelnemers in zes etappes langs het strand van Hoek van Holland naar Den Helder. Het was de bedoeling dat ze morgenochtend tussen 8 en 10 zouden starten, maar dat kan nu al vanaf 7 uur. En Ook bij andere evenementen worden de komende dagen maatregelen genomen in verband met de warmte. Tijdens Roze Maandag morgen in Tilburg zet de gemeente vernevelaars en sproeiinstallaties in om te voorkomen dat de bezoekers oververhit raken. Het nieuwe Belgische koningspaar is na het défilé naar het Warandenpark in Brussel gegaan om de festiviteiten daarbij te wonen. Filip en Mathilde nemen er uitgebreide tijd om het publiek te begroeten en praatjes te maken met de mensen. Filip en Mathilde hebben zich na het officiële deel van vandaag verkleed voor het feest en het aansluitende vuurwerk. Een driejarig jongetje is aan het begin van de avond verdronken in een recreatieplas in Mierlo. De politie gaat uit van een ongeluk. De peuter heeft enige tijd in het water gelegen bij camping Dwolfsven. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het jongetje te reanimeren. In de Amerikaanse staat Ohio zoekt de politie in een voorstad van East Cleveland naar vermoorde vrouwen. Nadat de lijken van drie zwarte vrouwen waren gevonden en een verdachte is opgepakt. De lijken waren verpakt in plastic zakken. Politieagenten zoeken vooral in leegstaande huizen naar mogelijk meer slachtoffers.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 de Joden de Graaf en Jurgen van den Berg. En de nou, dit is nog eens echt een avondetappe. Of alvast een voorproefje voor die criteriums die we de komende week in Nederland allemaal krijgen. De 21ste etappe in de Tour. Finish dus in de avonduren op de Champs-Élysées in Parijs. En Gio rijden Rijder zal leven met, jawel, David Miller nog steeds aan de leiding. Nog steeds hoor, hij is in ieder geval de showman in dit criterium. Het duurstbetaalde criterium ter wereld waar alle sterren aanwezig zijn. Zelfs de gele truidrager van de Tour, die trouwens ook in Nederland zal rijden in een aantal criteriums. In Terveen. ...hebben ze de toren op het plein daar waar het criterium ieder jaar langskomt... ...hebben ze zelfs nu al in het geel gestoken omdat de gele truidrager komt... ...en ook Bauke Mollema komt daar voorbij. Maar goed, Miller die rijdt daar nog in zijn eentje voor dat peloton uit. Hij kan dat heel goed omdat hij een volleerd tijdrijder is. Hij heeft 26 seconden en die etappe die hij won in de Tour was niet twee jaar geleden... ...maar die was één jaar geleden. Vorig jaar won hij die, die etappe in de Tour nadat hij in 2003, 2002 en 2000... ...alles een keer een etappe had gewonnen. Vier etappen overwinning. Dus. Maar die vijfde, ik ben er bang voor hoor, die gaat er niet aankomen. Hoewel het gaatje er nog steeds is, 28 seconden op het voortjagende peloton. En alle goede dingen komen in tweeën. Dus gaan we nu kijken bij Steven Dalebout die nieuws heeft over lieve Westra. Daan Luijks. Ja, Daan, moet een schrijnend gezicht zijn om je man Westra zo uit te zien vallen in de laatste etappe van de Tour de France. Ja, dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar ik zag hem vanmorgen in de bus en toen maakte ik me gewoon heel erg zorgen. Want hij zag er gewoon echt heel slecht uit. En ik wist van de dokter dat hij al twee dagen aan de antibiotica zat. Uh, nou, ze begonnen ja, lekker rustig, dus ik had zoiets van, nou, misschien houdt hij het net uit... ...maar we kwamen hier op de Champs-Élysées aan en het ging meteen fout. Hij krijgt gewoon helemaal gelucht en hij voelt zich ontzettend beroerd. Uh, dus ja, de antibiotica houdt gewoon, uh, zeg maar, het virus niet tegen en het, uh, ja, het gaat gewoon mis. Dus de klachten zijn klachten met de luchtwegen? Ja, hij heeft ontsteking aan zijn luchtwegen, daar heeft hij al twee dagen antibiotica voor... ...maar hij, hij, hij krijgt gewoon helemaal gelucht meer nu, dus het zet gewoon heel erg door. En dan krijg je gewoon algehele malaise en ja, hij is gewoon stopt. Het kon niet anders. Jij stapt hier nu net de bus van vakantie Leij, uit. Uh, daarin zat hij, daarin is hij uh, ja, gekropen, zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe, uh, ja, hoe, zag, hoe zat hij erbij daar? Ja, je uh, kunt u voorstellen dat hij gewoon helemaal, hij is gewoon helemaal stuk is. Maar nou natuurlijk ook van, ik ben afgestapt op de laatste dag en ik ben in Parijs. Uh, dus het is aan de ene kant dat hij zich gewoon absoluut niet goed voelt, gewoon heel ziek voelt. En daarnaast natuurlijk gewoon de teleurstelling van, ik, ik ben af stappen op de champs élysées Ja, uh, dat doet gewoon pijn. En dan is er nog iemand anders, Lagatuin, die ook problemen heeft. Ja, een, een simpel valpartijtje bij een, bij een hek bij een brug en hij kwam met zijn hand in het hekwerk. Uh, en de dokter denkt dat of zijn vinger uh, is omgeknakt dus uit zijn kootje of het is gebroken. Uh, dus hij heeft wat pijnstillers gehad. Dan ik kan me voorstellen hier op de dat, dat ontzettend pijnlijk is. Dus ik, ik hoop wel dat hij de finish haalt, maar die moet ontzettend veel pijn leiden. Is Radio -Tour de France, Le spectacle de la NOS.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 some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 Wonder Woman. En Gio, bij die criterium spreken ze altijd af wie de wint. Maar ik neem toch aan dat bij het criterium van Parijs dat niet David Miller zou zijn. Ja, dan denk ik dat Miller de jackpot heeft gewonnen. Dat hij zijn naam op de kleedkamerdeur aan de binnenkant bovenaan ziet staan. Nee hoor, hij wordt nu net op dit moment, as we speak, wordt hij voorbij gereden... door Jeremy Roy, Fransman van de FDG-ploeg. en Die gaat het nog eens eventjes proberen in de slotfase van deze etappe... met nog 19,3 kilometer te rijden. Kan Miller het wiel houden van Roy of is hij leeg na die eenzame... Solo over de Champs-Élysées. Tempo wordt nu gemaakt door een mannetje van Argo Shimano. Ik denk haast dat het weer Freulinger is, want die heeft zoveel kilometers op kop gereden, die kleine Duitser. Voor die ploeg in de voorfase eigenlijk van uiteindelijk de Massa Sprint. Op het moment dat het tempo gewoon strak moet zijn in het peloton. Maar er rijden ook nog een paar mannen toe naar Jeremy Roy. Waarbij ik ook Bram Tankink zie zitten. Die zit daar in het wiel van een van de mannen van Valverde. Daar hebben we ook nog een man van BMC erbij zitten. En Bram Tankink dus die toch zijn laatste etappe hier in Parijs. Althans de slotetappe van deze tour hier in Parijs wil opluisteren. Met nog een mooi kunstje. Dat moet hij ook maar laten zien straks in de criteriums in Nederland. Waar hij wordt uitgenodigd. Tanking dus in de aanval. Roy zal bijna worden ingelopen door die achtervolgers en het peloton. Ja, het is toch nog gewoon de handjes bovenop de remgrepen hoor. Echt heel diep in de beugel zitten ze niet. Ze houden het nog even spannend in deze slotfase. Wat dat betreft lijkt het nog wel een beetje op een criterium. Maar het lijkt eigenlijk ook wel op een hele gewone etappe die in een massasprint eindigt. Want daarin is toch de regel. pakt de vluchters niet te vroeg terug. Want we hebben nog 18,3 kilometer te rijden. En als ze ze nu terugpakken dan ben je toch constant bang dat er weer iemand demarreert. ...uit dat peloton nog steeds. Inderdaad, Simon Keske zie ik daar nu. Freulinger zit daar ook mee vooraan. En Arthur Vichot, de Franse kampioen, die heeft een probleempje, want die heeft een lekke band. Ja, dat is geen prettig moment met nog 18 kilometer te rijden naar de rechterkant van de weg. Daar moet die band, dat wiel worden gewisseld. En dan kan de Franse kampioen weer verder op weg. Hij zag er ook heel boos uit, ja. <laughs> monsieur Fichot. Um, iemand die uh, ja, nu uh, wel kan huilen, denk ik, in de bus uh, van Vacan Soleil is Lille uh, Westra. We hebben het daar even over gehad hoe pijnlijk dat moet zijn... dat je op, uh, ja, met de finish in zicht uh, moet opgeven. Um, is dat dan, Henk, we hebben het daar ook over gehad... bij Belkin, alles valt de goede kant op. Is dit bij Vacan Soleil zo'n tour bij alles dus de verkeerde kant op valt? Ja, dat lijkt er wel op. Maar meestal is dat ook zo, hoor. Je hebt het in veel, veel ploeg al gezien, deze Tour. En nu ook weer, uh, ja, Van Leij, die, uh, ja, die eigenlijk meer rijdt. Want zo kan ik het eigenlijk wel stellen. Ze hebben zich wel laten zien, maar op de manieren dat je geen etappes gaat winnen. Maar je kunt ook in beeld rijden, dat zien we vandaag ook. Ja. We, we zien mensen in beeld rijden. Dan denk je, ja, wat doen ze dat voor? Ja, tel maar uit hoeveel minuten dat jouw sponsor in beeld is. En de fiets in beeld is, ja... De, de, in Amerika zijn ze er heel dol op, op dat soort uh, minuutjes in beeld. Ja. Dus zo kun je ook denken. En belangrijk ook natuurlijk voor een ploeg uh, wie een sponsor ermee ophoudt. Ze dus uh, moeten iets anders. Ja, als je niet kunt winnen, dan. Uh, maar ja, wij hebben het er al vaker over gehad. Wanneer je, wanneer je zo koerst, dan ga je ook geen etappes winnen. Je moet veel zuiniger met je energie omspringen. En uh, niet van die tafereelen uithalen die hun uit hebben gehaald. Zoals Fletcher en Leeuwen. Uh, en hoge. hoge uh, Johnny Hoge. Oogeland. Oogeland, hallo. Ja, <laughs> ja dan, uh, ja, dan begint er al bijna van te hikken als je denkt dat je vier minuten dicht kunt rijden of uh, wanneer ze weg zijn en je gaat er naar nou achter rijden of je de wedstrijd. Dan denk ik. Waarom openen? Zorg dat je mee bent en uh, spring spring zuiniger met je energie om. Hoe is het met de tankio? Met de tank gaat het goed, want hij heeft 15 seconden voorsprong op het peloton. Quinciato heeft hij bij zich en Alejandro Valverde. Die verwacht je toch eigenlijk niet in zo'n slotetappe. Maar Valverde met de dag beter geworden in deze tour. Nadat hij natuurlijk die enorme klap kreeg tijdens die waaier etappe En toen wist dat hij de tweede plek in het klassement kwijt was. Dat hij wegzakte in het klassement. Maar hij staat er nu gewoon weer goed voor hoor. op de achtste plek. Met 16 minuten en 9 seconden achterstand op Chris Froome. Valverde dus in de kop. ...in de minikopgroep met uh, Quinziato, die kan ook een eindje hard rijden. En met Bram Tankink, ook daarvan weten we dat hij hard kan beulen. Dit zijn mannen die gewoon gewend zijn om heel hoog tempo te draaien. En de voorsprong op het peloton loopt wel op hoor. 34 seconden krijgen we, nee, nu krijgen we toch weer 15 seconden in beeld. We kregen net even 34 seconden. En toen dacht ik zo, dat hebben ze snel gedaan. Maar inmiddels uh, wordt dat weer rechtgezet op de computer voor ons... ...en wordt het gewoon weer 15 seconden. Kijken naar het peloton. Uh, er is blijkbaar vertrouwen in de sprintcapaciteiten... van ...van vandaag bij Mark Cavendish. Want die hele Omega Pharma ploeg rijdt daar mee op kop in het peloton. Twee mannetjes van uh, Marcel Kittel. Kittel die zelf nog wel een eindje naar achter zit. Terwijl uh, Cavendish eigenlijk nu al in het wiel zit van de man die de lead-out moet doen voor hem. Uh, uh, van Gert Steegmans. Ik zie ook de bolletjes trui daar redelijk voor inrijden. Wat doet die gekke Colombiaan in dit soort etappes nu voor in het peloton. Probeert hij gewoon uit de problemen te blijven. Uit uh, de buurt van valpartijen te blijven. Dat is natuurlijk wel slim van hem. Tot nu toe heeft hij zich prima gemanipuleerd. In deze tour met die tweede plaats, met die bolle en met de trui voor de beste jongeren. Wat hebben we nog te rijden? 15,3 kilometer. Het verschil met het peloton tussen die drie koplopers en het peloton is 15 seconden. Toer roul pour vous avec Radio Tour de France. C'est le président du jury, patron de la course. C'est pas l'organisateur, l'organisateur il dit organisator, y a un souci sur la ligne d'arrivée, on l'a vu sur les écrans, de a pas de probleem. on nous dit on fait l'arrivée à 3 km. Pas de problème non plus, on fait l'arrivée à 3 aan 3 km plus loin on nous aan komen. We kunnen er veilig aan komen. We kunnen er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 Ik ben niet al, het een Copacabana? Ja, Gio, de Tank, Kinsiato en Valverde. Wat is hun voorsprong? De voorsprong op dit moment is 17 seconden. Dione, het loopt zelfs even weer iets terug naar 16 seconden. Maar ja, dat zijn minime verschillen. Maar hou het maar zo rond de 15 seconden voor die drie mannen die alle drie puffend en steunend op de fiets zitten. En alle kracht gewoon op die pedalen ja, persen om maar die voorsprong te behouden. Want je ziet wel dat ze alle drie gewend zijn om hard te werken. val verder natuurlijk in die gekende stijl van hem. Maar ook Quinziato is echt wel een hardrijder, een flyer. En die maakt ook enorm tempo. En dan ik. ja inderdaad blazend. De lucht uit zijn mond blazend. Hij probeert dan ook voorop te blijven. Maar de voorsprong loopt weer wat verder terug. Nu krijgen we 14 seconden door. Terwijl ook de Lotto-ploeg van André Grijpel zich inmiddels aan het front heeft gemeld. En Dat betekent dat we naast de Omega Pharma Step-ploeg De ploeg dus van Mark Cavendish. Dat we nu ook de mannen van Grijpel daar vooraan hebben. Terwijl we eerder al zagen dat ook de knechten van Marcel Kittel dat die de sprint gaan voorbereiden. Maar Kittel zat dus nog wat ver terug daar in het peloton. Ik kijk ook naar Chris Froome die naast Nicky. Die Terpstra rijdt. Terpstra zal denken... zo ben ik toch even dicht in de buurt van die gele truidrager. Richie Porta ook vlakbij. En Zien's enige rol van vandaag is om Froome uit de problemen te houden. Natuurlijk die heilige drie kilometer voor de finish. Wat er daar gebeurt, dat doet er allemaal niet meer toe. Als er dan een valpartij is of een lekke band... dan maakt het allemaal niet meer uit voor het klassement. En daar houdt Froome natuurlijk rekening mee. Net zo goed als ook Nairo Quintana, de bergkoning van deze Tour... daar rekening mee houdt. We kijken nog steeds naar die drie. Het is nu Kinziato die... Beestenwerk doet voor Bram Tanking. Tanking neemt dan over met Valverde in zijn wiel. En zo draaien ze hier over die Champs-Élysées heen waar het langzamerhand schemerig wordt. Het wordt echt een avondcriterium. Bart Voskamp en uh, Henk Leubeling, wat zijn de kansen van uh, Tanking, uh, Henk? <laughs> Nou, die zijn iets meer dan, uh, dan die van Miller, omdat het een Nederlander is. Maar het komt in de buurt van de nul ook. Uh, Bart, daar ben jij het ook mee eens. Heb jij intussen uh, uh, zicht kunnen krijgen op wat er op de kop van het peloton gebeurt? Welke sprinterstrein zit het best? Ja, ik vind uh, Omega Pharma Quickstep, die zitten eigenlijk best met veel mannen van voor te rijden. Zou je zeggen, dat is op zich wel goed. Uh, daar zijn ze goed bezig, maar ze, ze, ze branden toch ook wat mannetjes op. En als je, je je, we hebben het over treintjes gehad, als je die nog een beetje kunt sparen tot echt het allerlaatste moment nog een keer naar voren kunt knallen, is dat toch beter. Dus Argos die moet zich een beetje net erachter proberen zoveel mogelijk schuld te houden. Eén, twee mannetjes mee laten draaien, zodat je een beetje het recht houdt om, uh, om kittel van voren te houden. Ja, en voor de rest, als ze ze nu terugpakken, ja, dan, dan weet je ook dat er weer verse mannen gaat. Ga je te langzaam rijden, ja, dan springen er van achter ook weer mannen weg. Dus het is een beetje een, een evenwicht zien te bewaren. Je zit ook al zo'n hele nerveuze, misschien wel de meest nerveuze uh, rit? Uh, ja, nou ja. De, de, je hebt natuurlijk. Een, de de sprintersploegen hebben een belang. Nou, de klasse mensen, uh, mensen hebben alleen het belang om eigenlijk niet te vallen en geen tijd te verliezen. Maar er zit nu ook een heel groot gedeelte wat eigenlijk alleen het belang heeft van uh, als ik maar overeind blijf en over de streep kom. Oh. Henk, wat is het moment dat ze ze terug moeten pakken, die kopgroep? Uh, tactisch gezien voor de sprinters? Oh, laatste kilometer of zo is het ook goed, hè? Dan pas. Ja, hoor. Oké, okay, ja, dat kan wel lekker zwemmen. Ja, Zolang als ze erachter maar rust op blijven. Want dat is eigenlijk de, de insteek. Hè? Die jongens die op kop van peloton rijden, die, uh, ja, die blijven net zo rijden dat, uh, dat ze maar net wegblijven. En die gasten die er nog denken naartoe te kunnen springen, ja, lang maar springen. Ja. Totdat het groepje, maar het is de laatste dag, maar wanneer een groepje te groot zou worden, kijk dan, uh, dan treden ze op. Maar als de groepje niet te groot wordt. Ja, dat is niet tegen een peloton te rijden. Dus. Ook, ook in jouw tijd wel eens gebeurd, hè, dat een groepje weg kon blijven. Ja. Dat kan altijd nog wel. Maar ik, maar, ik, ik dacht dat we met een man of zeven, acht waren. Ik weet niet eens, goed meer. Dat we wegbleven, ja. En kneten gewoon uh, op de Champs-Élysées. Dat is wel bijzonder. Ja. En, uh, en een keer met Benna, Hino en uh, Joop Soetemelk. Voor te lachen rezen volgens mij weg. En uh, toen ging de gaskraan op en uh, toen <lacht> hebben ze erachter zitten rijden. Maar toen was het wel klaar. Maar het is toch ook wel zo dat als je wegrijdt, ik weet wel dat het bijna altijd op een massasprint uitdraait daar. Maar als je wegrijdt, dat je toch ergens denkt, nou wie weet? Ja, maar niet, maar niet met, uh, met drie sprintersploegen. Dan, uh, dan weet je gewoon, uh, we kunnen hier voorop gaan rijden. Dan is het puur, zeg, is puur in de, puur voor, de kijker. Ja, in de kijkerrijden. Uh, ja, anders heb je niks. Alleen de winnaar die is vanavond in beeld. En dan heb je nog de, de algemeen klassement. Je hebt de trui, je hebt de witte trui. Dus wat voor publiciteit kun je nog halen? Ja, als je meer rijdt in het peloton, heb je helemaal niks. Dus als je ervoor rijdt en daarvan rijdt die ploegen... Ja, vooral die ploegen die eigenlijk weinig in beeld zijn geweest... geen etappes hebben gewonnen, die, die rijden nu nog graag even in beeld. Het is toch publiciteit. Ja, Bart, wie gaat hem winnen vanavond? Het criterium van Parijs. Ook oh, dat morgen, boks meer. <laughs> nee, nou ja, het is een beetje gelijkwaardig hè, tegen de schemer. Uh, ja, het is wel een hele moeilijke. Het zal uh, waarschijnlijk dan Cavendish of, uh, of Kittel worden. En dan denk ik dat ja, Cavendish uh, met een hele goede steegmans het laatste stukje dan gaat winnen. Toch wel? Henk? Prognose? Ik ga voor Kittel. Toch? Ja, die <laughs> jongen, die, die, er zit helemaal geen druk meer op, helemaal geen spanning. Dus, uh, en Kevin dus die heeft nou zoiets, ja, hij, wil ze, hij wil ze toch nog een keer, uh, keer rechtzetten met alles wat, uh, wat overigens gezegd is, vooral met die valpartij. En, uh, ja, en hij staat er eentje achter. Ja. Dus uh, daar doet hem toch pijn. Dion, wil jij nog inzetten? Nee. <laughs> ik, ga voor, ik, ga, ik ga voor tanking. Je houdt het gewoon vol. <laughs> We gaan het meemaken, de ontknoping van deze 21, uh, 21 etappe. Maar tegelijkertijd van de Tour de France. Want uh, het gaat om de winst vanavond hier in Parijs. <tied> Die overlopen goed is dus die koplopers nog wel even terughalen, natuurlijk. Ja, maar dat gaan ze nu wel doen. En ik ga binnenkort met jou een weddenschap afsluiten. Maakt niet uit over wat er een goede fles wijn gaat, maar dan weet ik nu al dat ik hem gewonnen heb. Ik kijk naar de sprinters die zich langzamerhand naar voren uh, uh, ja, positioneren. Die langzamerhand in de buurt gaan komen van die eerste plekken. Peter Sagan schuift nu ook voor het eerst op. En ook daar ziet het aardig groen hoor. Van de mannen van Cannondale, De ploeg van Peter Sagan. Die daar nog bij in de buurt blijft. Hey, een lekker band voor een van de mannen van uh, Lotto. Dat is slecht nieuws voor André Grijpel van zijn helpers rijdt Lek met nog precies één ronde te gaan over die Champs-Élysées. En wat net al gezegd werd, die ploeg van Argos is gewoon slim bezig. Ze doen niet te veel. Ze draaien inderdaad even mee af en toe aan kop, maar niet al te hard. En de echte mannen die straks de sprint moeten gaan voorbereiden voor Marcel Kittel, zitten nog veilig in dat peloton op plek 20 zo'n beetje. 15 de e plek. Peloton trouwens nu aangevoerd door Richie Port met Christopher Froome in het wiel. De ene laatste ronde wil de gele trui zich nog even laten zien. 5,6 kilo nog voor de coureurs in deze Tour de France, deze honderdste Tour de France. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En als er zo meteen gesprint gaat worden, ach, het zal toch wel een hele grote worden die hier wint. Stennert die het tempo aanvoert en dat doet hij dan voor Christopher Froome. Ik zie ook Alberto Contador daar nog in het wiel zitten van de gele truidrager. Zij zullen zo meteen toch echt wel van de kop afgaan en kijken wie daar lekker heeft gereden. Van die lotto ploeg Het is Jurgen Roelands die lekker rijdt. Jongen, jongen, dat is toch wel pech. En dan zie je daar aan de rechterkant zie je wel die lotto-trein komen. Want die denken ook, ja, dat algemeen klassement kan er wel lekker vooraan vertegenwoordigd zijn. in de laatste ronde van deze Tour. Maar dat moeten we niet hebben. Wij moeten onze sprinters gaan positioneren. En nu wordt het een gevring en gevrimmel van mannen. We kijken naar de linkerkant van de weg. Daar zit Argos. In het midden, daar zit Peter Sagan. Aan de rechterkant van de weg, daar zitten de mannen van Grijpel. En waar zit dan Kevin? Die zit daar een beetje verscholen achter dat. Immens grote lijf van Gert Steegmans. De sprint kan zo meteen gaan beginnen. 4 kilometer aanloop nog. ...over de plas de Litwale rondom de Arc de Triomphe. En daar wordt het tempo nog steeds gemaakt door een van de mannen van Saxo. Maar de sprinters zijn nu echt definitief naar voren gekomen. En die gaan het zometeen hier afmaken op de Champs-Élysées. Als ze hier beneden zijn geweest, als ze nog één keer onder het Louvre door zijn gereden. En dan over de plas de La Concorde aankomen voor die bocht, die beroemde bocht. Vlak voor de finish op de Champs-Élysées. Die bocht waar Mark Cavendish ooit zo geweldig goed werd gemaakt ...dat hij werkelijk met ja, meters voorsprong eh, won. Terwijl ik nu toch wel even een mooi tafereel zie. Ik zie Greg LeMond daar zitten samen met Bernard Hinault. En uh, Indorain die zat daar ook nog bij. De voormalige tourwinnaars, meervoudige toerwinnaars. Daar zitten ze. Ze worden hier rondgereden. Ik zou wel even doorrijden heren. Want die treintjes die komen eraan pas op. De mensmannen kunnen van kop af. Want ze zitten binnen de laatste drie kilometer. En dat betekent dat nu de sprintersploegen het voor het zeggen hebben in deze etappe. En je ziet dat het donker wordt. Want de mannen die achteraan rijden in het peloton worden beschenen door de koplampen van de auto's en de motoren die achter hun rijden. Aan de rechterkant van de weg zit het Kevinis. In het midden is het uh, Rijpel die daar zit. Dan hebben we Sagan. En aan de linkerkant van de weg, daar zien we dan Marcel Kittel. Die zo langzamerhand toch naar voren moet komen. Want nu moet zijn ploeg gaan komen om Kittel in de richting van een goede sprint te brengen. En hier komt het peloton dan weer voorbij aan de overkant van de weg. En dan zijn ze bijna weer bij de Place La Concorde. Maken ze nog één grote lus. En dan zijn ze er. Even kijken. Drie man van Cavendish daar vooraan. En dan zien we daar Grijpel zitten. We zien Kittel zitten. We zien Sagan zitten. Ze gaan er zo meteen een mooie sprint van maken. Of is het een outsider die wint. Is het Matthew Kos misschien wel die straks nog denkt dat hij een kans heeft. We gaan het allemaal zien binnen 2,3 kilometer. Bijna mis hoor, in die bocht naar de Place La Concorde, als ze dan uh, rijden in de richting van het uh, Louvre. Want daar maakte toch een van de renners van uh, Lotto, dacht ik, die maakte toch een slinger met zijn fiets. Dat het eventjes uh, gevaarlijk uitzag voor de rest van de mannen die erbij waren. Kijk eens aan, La Machine rijdt nu op kop. Sylvain Chavanel, die maakt nu tempo. En dan zien we Tony Martin erachter rijden. Beter kun je het gewoon niet hebben. Dat zijn de mannen die tempo moeten maken voor Mark Cavendish. Geweldig als je twee van dat soort beulen hebt die je tempo hoog kunnen houden. Uh, hij lag zijn tanden bloot. Sylvain Chavanel, in de Mond open, Trentin, de winnaar van de etappe naar Lyon zit daar vlak achter. En daar zit dan ook Mark Cavendish. Kan die het hier gaan doen? Pakt hij hier zijn 26 e overwinning in de Tour of wordt het de vierde voor Marcel Kittel? Maar die doet het dan gewoon in één jaar. Cavendish heeft het in een aantal jaren gedaan. En Greipel die staat inmiddels op zes etappezegers in de Tour. Die kan op zijn zevende komen en Sagan die staat er op vier, die kan op vijf komen. We gaan het zien straks wie er eentje mag toevoegen aan zijn totaal. Het is nu Michal Kwiatkowski, de klassementsrenner van uh, de Omega-ploeg. De ploeg dus van, uh, uh, van uh, de sprinters daar. Michal Kwiatkowski de nummer 11 in het peloton. De ploegmaat dus van Mark Kevin is die het tempo maakt. Trentin 10 in zijn wiel. Dan zien we een ploegmaat van uh, Peter Sagan daar achter zitten. En dan Gert Steegmans. Met Mark Cavendish in het wiel. Ik zie ook nog de Noord Christoff. Die zit daar vooraan. En dan kijken we waar Grijpel is. Ik kan Grijpel niet zien. Ik zie wel een van de lotto-mannen die daarmee bult op kop. En dan moeten de mannen ook van Algo Shimano komen. Want die zitten daar weer achter. We zitten inmiddels in de laatste, tien kilomet laatste kilometer van deze etappe. We gaan zo meteen die beroemde bocht door. Er wordt even wat met de ellebogen, met de schouders gewerkt. En dan maar eens zien wie er dadelijk als een duveltje uit een doosje die etappe gaat winnen. Nog één bocht naar rechts, mannen. En dan zijn jullie er op de Champs-Élysées. Voor die allerlaatste sprint ze snijden bocht ruim van buiten aan en dan wordt er naar binnen aangesneden. En dan maar eens kijken, Kittel is volgens mij gezien. Nee, Kittel zit nog gewoon in het wiel hoor. Maar uh, heeft hij een gaatje? Hij heeft Grijpel daar in het wiel. Hij heeft Cavendish in het wiel. Het is Kittel die aangaat. Grijpel en Cavendish erachteraan. En ik wil zien waar Kittel is, want we kijken alleen naar Grijpel en Cavendish. Maar ik wil Kittel zien. Is het Kittel die er die je... etappe of is het toch nog Cavendish die er overheen komt? Het is Kittel! Kittel! Marcel Kittel voor Cavendish en voor André Greipel. Hij pakt zijn vier. De vierde, vierde symfonie van Marcel Kittel hier op de straten in Parijs, op de Champs-Élysées. Hij doet het in die machtsprint, want het loopt daar licht bergop. op. En wat is dat mooi voor die Argo Shimano formatie. Hij doet het gewoon weer hoor, Marcel Kittel in een meesterlijke sprint. Hij is ze allemaal te sterk af, terwijl iedereen oog had voor Mark Cavendish. Zelfs de camera aan de kant bleef op Mark Cavendish gericht en op Greipel. Ze vergaat Kittel helemaal, maar Kittel pakt hier de vierde etappe voor Argo Shimano. Hij is de beste sprinter van de van deze tour. Pff, dus even bijkomen. Uh, Bart en. Uh, ik, had het Henk. Gezegd. ik had het gezegd. We ja, hadden een toch gaan moet... winnen vandaag. Dat zei jij ook. Klopt. Uh, maar uh, Kevin <laughs> Dish kwam bijna van de grond. Ja, die zat uh, met zijn uh, kop op het stuur. En dat stuitte er zo hard dat hij daarmee een beetje snelheid verloor. Maar ja, dit is wel de koningsprint. De, de drie topsprinters naast elkaar op één lijntje. Nou, wat. Uh, we hebben echt een uh, dat is de mooiste sprint, denk ik, die, die ik uh, ooit heb gezien, denk ik. Ja, Henk? Ja. Nou hebben we eindelijk, denk uh, de, alle drie op een rijtje gehad, hè? Echt naast elkaar. Nee, nee. Uh. Echt de beste wind. Ja. Ja. Argos deed het precies zoals het moet, wederom? Nou, Kittel deed, uh, die deed het zoals het moest. Maar het, het traantje was ook natuurlijk weg. Mm -hmm. Maar kijk, uh, ik zag op een gegeven moment uh, dat er één. Uh, er kwam wel twee fietsen tussen. Dus die reed uh, wel hard op kop. Maar hij werd niet gevolgd door Degenkollop, denk ik. Dat, dat die daar was. Maar goed, uh, het gaat er dus om diegene die het laatste sprint nog aantrekt, dat die hem uh, in een goede positie uh, afzet. En dat werd perfect gedaan, dus. Ja, je zag bij, bij, bij Quickstep, zag je Steegmans ja, even... Die... Steegmans, die had, die had eerder moeten aangaan. Er dus zat er nog even een kennendeel tussen. Nee, die had er niet moeten zitten. Dus die werd eigenlijk een beetje gelemmerd om aan te gaan. Als, als Gert dus op, vijf, op 600 meter was aangegaan... en als eerste door de bocht was gekomen, ja, dan hadden de kansen anders gelegen. Maar ja, het zei zo misschien... Uh, ja. Gert, was, waren de benen misschien niet goed genoeg om daar nog langs heen te trekken. Ja. En daarmee was eigenlijk Cavendish... Ja, die zat gewoon te ver van achter om nog te winnen. Kevin ja, is weer geklopt, hij was er bijna, was de vorige keer ook al... maar geklopt door Kittel, vier keer. Ik bedoel, we mm. praten er nou eigenlijk heel makkelijk over... want we weten dat Kittel het kan, ja. maar vier keer Argo Shimano. Ja, ja maar je ziet weer, ik, uh, wanneer je niet goed afgezet wordt... en Kevin wordt, wordt dus niet echt goed afgezet, Kittel wordt gewoon mooi weggezet... ja, ja dan heb je het zitten. En ja, Stegman is niet de man die in het gedrang uit de voeten kan. Dus die moet de ruimte pakken als de ruimte er is. Ja, dan maar te vroeg. En dan uh, moet Kevin dus maar ergens in een positie parkeren... als hij te vroeg op kop komt, Steegmans. Dus uh, ja, ik vond het niet slim. Uh, je weet gewoon, dat, uh, ook Steegmans weet dat zelf ook... wanneer hij in het gedrang komt, dan, uh, ja, dan heeft hij een probleem. Ja. wie eerder toekomt trouwens. Want Henk Lubbering had van tevoren gezegd... dat het uh, kietel zou worden vanavond. En uh, dat is het ook geworden, Gio, dat weten we zeker. En de nummer 2 en 3 wisten we ook. Je hebt de rest van de uitslag. De rest zat er een flink eindje achter. Peter Sagan werd vierde. Roberto Ferrari werd vijfde. Alexander Christophe, die Noor van Katusha die we daar zagen zitten bij de aanloop naar die sprint, die wordt dan uiteindelijk zesde. Kevin Reza, de donkere renner van Europcar, wordt zevende voor Johan Gen een ploeggenoot van hem. Dan Daniele Benatti, waar zijn de tijden gebleven dat Benatti Tour de France etappes won, lang geleden. En dan Murilo Fischer, de Braziliaan van FDG, die zit dan op de tiende plaats. Kijk nog even naar Nederland.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 een meesterknecht van Bradley Wiggins die toen de toerzee gepakt. Hij heeft het van een afstandje kunnen bekijken. Maar ik kan me zo voorstellen, als je zelf het stralende middelpunt bent van de belangstelling. Nou, dan is het toch een heel ander verhaal natuurlijk. We kijken ook nog eventjes naar de top 10 van het klassement. Laten we maar gewoon even de klassementen geven. Want dat lijkt me wel aardig. En die krijgen we gewoon even niet. Maar ja, die kunnen we natuurlijk geven op basis van de etappen van gisteren. Maar we gaan eerst eventjes naar Steven. Steven, bij wie sta je? Ik sta bij een groep Argos renners. Je moet je voorstellen. De champs élysées is leeg. Daar staan dan allemaal renners op. En helemaal aan het einde, daar staat de groep Argos-renners. Ik zie gewoon tranen over, over de wangen rollen hier. Ivan Spekenbrink. Ja, het is echt ongelooflijk. Echt, echt, echt ongelooflijk. Weer een koningsprint en weer winnen op de champs élysées Woor ja, Geen woorden, sorry, sorry. Ja, wat ik zeg, tranen in je ogen. Ja, dit is, dit is uniek. Uh... Het plan ging weer perfect. Weer als eerste door de bocht, weer ploegenwerk. En ja, hoe hij daar die twee mannen van zijn lijf houdt, Kevin is en Greipel. Wat een ongelooflijk geweldige groep. Dit is, dit is een beloning voor alles en iedereen bij de ploeg. En weer talenten. Eén kittel uh, wint, uh, is sneller dan Kevin is en Grijbel. Hij is duidelijk de sterkere van die drie. Uh, twee, het is ook een ploeg hè, die hier staat. Jullie hebben gestudeerd op de beelden, de afgelopen vier jaar gekeken hoe Kevin deze vier keer op een rij won. En dat was door vooraan in die laatste bocht te zitten. Ja, dat ging nu, uh, nu even anders hè? Het, het, het, zijn de, het zijn de beste ploegen van de wereld. Die allemaal weten, uh, op het allerhoogste niveau zijn. Dit is de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste sprint van het jaar op de Champs-Élysées. En iedereen weet dat ze daar als eerste door moeten. En de mannen doen het. En het is echt zo'n geweldig team. We hebben, hebben Adriaan Helmantel, onze trainer. Die stuurt gisteren nog een bericht door. Jongens, zo moet de tactiek. Die had analyse gemaakt. Die kreeg gisteravond een kind. Gefeliciteerd, Adriaan. Maar het moest dus, uh, het moest dus nog even... Dat, Dit is... dat was die tactiek, hè? Gespiezen op die laatste bocht. Ja, gespiezen op de laatste bocht. Eigenlijk vanaf uit die tunnel. Dat was de tactiek. Dan langs rijden. John doet een geweldige job. Uh, Koen, van onschatbare waarde. En ze doen het gewoon. Iedereen wil het daar. Het is niet zo moeilijk. Alleen wel om het te doen. En, en dit, is, dit is, ja, grandioos. Echt een beloning voor alles en iedereen bij de ploeg. Ja, je, je, vooraf, eerder dit jaar, eerder dit seizoen, had jij het wel eens over de Tour de France. Je zei, Kittel kan daar gaan presteren. Mensen geloofden dat ook wel, maar dit hadden ze niet geloofd. Ja, eerlijk gezegd, ik ook niet. <laughs> nee, ja, ik bedoel, we wisten dat hij kon winnen. Dus kijk, daar heb je de herhaling. Dit is, zie je hoe hij ze van het lijf houdt. Dit is, dit is, dit is gewoon grandioos. Grandioos. Ik kijk, nog even verder. Dankjewel, Ivan Spekerbrink. Koen de Kort staat hiernaast, die heeft zijn haren... Kort gescheerd en uh, ges kort verschoren, moet ik zeggen. Koen, Koen, kom eens in. Jij hebt, je, jij hebt je haren kort geschoren voor Marcel Kittel, zeg ik net. Ik herhaal het nog één keer, want de weddenschap was drie keer winnen. Zou jij je haar net zo doen als Marcel Kittel? Op die vierde durfde jij vanochtend geen weddenschap te zetten. Wat je dan zou doen, nou, je hebt gelijk en geluk gekregen. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, anders dan, uh, had ik misschien wel even geremd in die laatste borst, dat ik juist niet zou winnen. Nee, dat is ook weer te gek natuurlijk, maar uh, ja, ik, ben, uh, ik ben wel blij dat ik geen weddenschap ben aangegaan, want ik had hem dus uh, gewoon weer verloren. Ja, je had het vanochtend over die laatste bocht, hè, waar het allemaal om ging. Jullie hadden niets bekeken de afgelopen jaren. Ja, vertel, vertel eens, jullie komen die tunnel uit. Vertel vanaf dat moment de sprint. Ja, we komen de tunnel uit. Uh, we duiken eigenlijk de, de laatste echte bocht door, uh, uh, na de tunnel. En uh, op dat moment uh, zat Tom Dumoulin nog op kop. Die heeft daar nog even een stukje doorgetrokken, daarna naar Roy. En eigenlijk op het moment dat John aan de bak komt, die moest eigenlijk al even iets te vroeg beginnen. We hadden afgesproken net onder de kilometer dat hij zou beginnen, maar hij moest al op 12, 1300 meter aangaan. Maar ja, hij krijgt het wiel van Henderson. En eerst moet hij al tien man voorbij rijden en hij springt in het wiel van Henderson en Henderson trekt door. En eigenlijk op het moment dat uh, John van kop af gaat uh, in de, in de, in de bocht zou ik maar zeggen, voor de finish. Ja, daar kan ik beginnen en uh, na, de, na de laatste bocht nog even 100 meter doortrekken, zodat Marcel eigenlijk 200 meter tot... Uh... Finish had van kop af aan, ja, dan, dan is die moeilijk te kloppen. Ja, dan zie jij voor jou die drie sprint-titanen van, sprint van deze Tour de France gaan, gaan, gaan. En ja, Marcel Kittel heeft weer de meeste snelheid. Ja, ja, inderdaad. Hij heeft het nou op volgens mij alle mogelijke manieren gedaan. Van kop af aan uit het wiel van Kevin Cavendish. En, ja, nu, nu doet hij het dus even van kop af aan. En, ja, hij, is gewoon, hij is gewoon de snelste. Dan staan we hier op de Champs-Élysées, daar zien we de maan. Het is ook nog volle maan, dat kan er ook nogal bij bij het plaatje. Net op dat scherm daar zagen we de herhaling van de sprint. Ik weet niet of je die hebt kunnen zien. Nee, ik heb nog geen herhaling gezien, maar uh, ik had uh, goed genoeg overzicht. Uh, ik zat rechtop en ik kon het mooi zien. En als je dan de andere kant op kijkt, dan zie je daar de Arc de Triomphe. En daartussenin, op een leeg stuk weg, daar lagen net fietsen van jullie, die, die groene... Fietsen van Argos. En daar stonden jullie elkaar te omhelzen. En ja, dat biggelde tranen bij mensen over de wangen. Hoe belangrijk is dit voor de ploeg? Hoe emotioneel was het? Ja, dit is, uh, dit is geweldig. Ik bedoel, uh, jaren geleden zijn we, of is, is uh, iemand Spekenbrink met deze ploeg begonnen. Ik ben daar uh, vrij snel uh, bij gekomen. We hebben echt uh, gebouwd uh, aan, een, aan een ploeg die uh, mee kon doen in de grote wedstrijden. En, uh, we hebben ons echt ontwikkeld als sprintploeg. Uh, goede renners zijn we hebben ervoor en we hebben ook echt uh, persoonlijke uh, doelen in de, in de sprinttrein. En daar ook gewoon echt naartoe getraind en alles voor gedaan. En uh, hier komt uh, alles samen en uh, ja, winnen we winnen gewoon vier keer. Uh, ja, dit is, uh... Dit is echt bijna uh, niet te geloven. Dit is, uh, dit is een, uh, ja, precies waar we uh, zoveel zo jaar uh, voor gewerkt hebben. Waarvoor ik zo hard heb getraind. Waarvoor iedereen zo hard heeft gewerkt. Tom Velus, die hebben we nog niet eens genoemd. Die is afgestapt uiteraard de afgelopen week in de Tour de France. Maar die is nog wel in Parijs. Hè? Die is meegereisd. Zometeen neem ik aan, aan, gaan de champagneflessen open en dan de voetjes van de vloer of wat? Ja, absoluut. absoluut. En Tom Velis, die feest gewoon mee. Uh, dit is net zo goed van hem. Uh, ja, helaas... Uh, ...heeft uh, hij het uh, niet, uh, niet mee kunnen maken hier, de, de laatste. Maar uh, hij is er wel bij en uh, hij is gewoon onderdeel van de ploeg... ...en uh, van het succes, uh, ook van deze overwinning. Koen de Kort, Pakken wij nog even het klassement hierop. Want uh, we hebben hier staan dat Christopher Froome natuurlijk de gele truidrager is. Dus ik zei het net al, hij kwam emotioneel toch wel over de finish voor Nairo Quintana. Die is tweede in het klassement, hij heeft wel nog wat tijd teruggepakt op Froome. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat ze bij die Skyploeg gewoon gezamenlijk op een seconde of dertig achter het peloton, het sprintende peloton, over de streep kwamen. Derde op het podium dus, uh, Rodriguez, Joaquim Rodriguez op de derde plaats. En dan Contador uh, Kreuziger, Bauke Mollema op de zesde plaats plaats. Prima gedaan. Jacob Vogelsang zevende. Alejandro Valverde. Navarro en Talensky. Dan hebben we de top 10 gehad. Laurens Stendam op de dertiende plaats. En Robert Geesink op de 26e plaats. Hebben we ook de eerste drie Nederlanders genoemd. De truien die worden zo meteen voor het laatste om de schouders gehangen. De gele trui dus voor Froome. De groene trui voor Sagan. De witte en de bolletjes trui voor dat kleine Colombiaantje. 23 jaar oud pas. Nairo Quintana. Hij mag voor het eerst op het podium in de Tour de France op de Champs-Élysées The boys Euh à cette heure-ci c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous de rater. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mendre Le bras sur la portière, je regarde le jet d'eau, Il y a du soleil, bip bip Ouh, n'effrayez pas les petits oiseaux Bip moulé bip J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron Elle fume le cigare, elle a des tout petits yeux tout ronds Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner Il y a du soleil, bip bip Où vraiment je ne suis pas pressé Bip boulé, bip boulé. Mais la fille d'à côté, en voiture décapotée La mère exaspérée me fait signe d'avancer Mais c'est déjà trop tard, encore un peu vers le passé Elle a des yeux, bip bip Où elle est prête à me fusiller Bip boulé, bip, boulé. Ça fait plus d'un quart d'heure que dans la circulation Je voudrais bien lui faire un peu de conversation Mais c'est l'appui d'orage qui vient tout arranger Il veut des sauts, bip bip Oh, la pluie tombe sur le nez, bip, moulé, hup, bip, Elle est désemparée, qu'elle est belle sous la flotte. Je vais aller l'aider à remettre sa capote. Bientôt dans son abri, la voilà qui me sourit, je suis trempé, bip, bip. Oh, j'ai l'air d'un bon gros chien mouillé, bip, moulé, hup, bip, Et voilà le feu vert qui vient de se rallumer. Je passe la première et chacun de son côté d'un signe de la main. Au revoir et à demain. Ouais, ouais, ça va, va. Il is een van vandaag, beetje Dassin. beetje een Bip Bip verlaat het wielrennen even voor andere sports. Het WK Waterpolo, dat wordt afgewerkt in Barcelona. Poelwedstrijd Nederland tegen Spanje. Bob van der Tak. Ja, de eerste wedstrijd is het op het oude Olympisch Park van 1992. De Piscine Berna Picornel, waar toen het Olympisch zwemtoernooi gehouden werd. Het is nu locatie voor het... Uh wereldkampioenschap, waterpolo, gewoon lekker in de buitenlucht. En het is inderdaad de eerste wedstrijd in groep A, waarin ook nog Rusland en Oezbekistan zitten. En meteen een pittige opgave voor Nederland tegen de ploeg die vorig jaar op de Olympische Spelen nog Olympisch Zilver won. Spanje, ja, Nederland was helemaal niet uh, op de Olympische Spelen. Dat drama, dat verhaal is bekend. Het is tijd voor weer een aansprekende prestatie. Dat uh, vind ik niet alleen, maar dat vindt vooral ook de ploeg zelf. En uh, de start in deze wedstrijd is veel Belovend van Nederland. Want Nederland leidde na één periode met 4-2. Het werd uh, 0-3 zelfs. Drie doelpunten achter elkaar van Lieke Klaas en Omi Stomphorst en Jasmin Smit. Toen even een tussensprintje van Spanje van 0-3 naar 2-3. Maar Jasmin Smit scoorde nog een keer zojuist. En daardoor leidt Nederland dus aan het einde van de, peri van de eerste periode met 4-2. En wat dat betreft wordt de lijn van de voorbereiding wel doorgetrokken. Want de voorbereiding op dit wereldkampioenschap was goed. Nederland oefende nog in eigen land. Vorig weekend in het nieuwe zwembad in Gouda. En won daar het toernooi, de Dutch Trophy. Door overwinningen, achtereenvolgens op Griekenland, Amerika en Canada. En dat zijn allemaal toplanden landen die ook op dit wereldkampioenschap aanwezig zijn. Spanje is ook een topland, is een uh, zeer goede ploeg zoals vorig jaar. Dus bleek ook in Londen toen die jonge Spaanse ploeg Olympisch Zilver pakte. En wat dat betreft niet een makkelijke opening voor Nederland. En natuurlijk ook nog tegen het thuisland. Dus uh, niet eenvoudig, maar de start is goed. Nederland leidt na de eerste periode met 4-2. Zometeen de start van de tweede periode. Radio Tour de France. De technici in Frankrijk zijn Paul Rijman, Kees de Hoog en Menno Zemstra. Oh là là. En in Hoversum, Yannick Wenschop, Jimmy van der Week, Nico Verhoog en Rolf Schreuter. Tour Radio 1. That night To a place in the past We've been cast out over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 Back on the chain gang. We gaan uh, naar Frankrijk, naar uh, Steven Dalebout, die staat met ploegleider van Belkin, Marijn Zeeman. Ja, zonder blikje bier in de hand Marijn. De rest van de ploegleiding uh, heeft het blik opengetrokken, jij niet? Nee. Waarom is dat? Ja, ik, ik moest rijden vandaag, maar uh, ze zitten nog in de modus dat er nog niet gedeeld wordt. Maar dat komt zo wel. Uh, zo, uh... De coolbox gaat zo open. Ja, we hebben zometeen een feest, dus dan uh, ga ik het goed maken. Ja, wat, voor, wat voor sfeer er nu, hangt er nu bij de groep? Ja, ik denk dat... Uh... Is het opgelatenheid? Ja, maar ik, denk, maar ik denk wel dat dat bij alle ploegen is. Hè. Als, als, als je de toeren... Uh... Opgeluchtheid moet ik eigenlijk zeggen. Ja, nou, weet je, kijk, alle ploegen die uitrijden en die hier staan... Die, zijn allemaal, uh... ja, die hebben allemaal uh, onder hoogspanning gestaan de afgelopen drie weken. Dat geldt voor ons ook. Wij zijn uh... Moe Maar voldaan, uh, denk ik. Ja. Ja, een zesde en dertiende plek voor uh, Mollema en Ten dan in die volgorde... Ja, het verhaal is bekend, hè? Uh, Mollema heeft tweede gestaan. Is dat, is dat nu verwerkt, de, die, die neergang, ook door zijn ziekte? Ja, weet je, be, uh, kijk, de, de tour gaat over drie weken. Dus uh, uh, uh, daar hoorden de Alpen ook bij. En ja, wij uh, gingen hem, uh, uh, ja, nou, ik wil niet zeggen van hemel naar de hel. Maar goed, het was wel zo dat, uh, dat, uh, dat, de, dat de dokter uh, na de tijdrit uh, bij de coachmeeting kwam... om um, te vertellen dat Bouken ziek was. Ja, toen zakten we wel even door de grond. En... Uh, Vanmorgen hebben we ook in de, in de bespreking, uh, ja, heb ik hem ook toegesproken dat ik het gewoon heel knap vind. Uh, ik denk uh, hoe, hoe hij zich gehouden heeft in de Alpen. Ik denk dat veel mensen niet hebben beseft uh, hoe hij eraan toe was. En, en, en toch hoe hij zich daar leeg heeft geknokt. En om deze plek te kunnen houden. Als dit niet was gebeurd hadden we wellicht nog wat meer in gezeten. Maar goed, uh, alles telt niet. Hè? Dat, uh... Hoe was hij vandaag eigenlijk? Is hij weer aan de betende hand? Ja, ja, ja, maar hij, was, hij zei al in de neutralisatie dat hij het hele zere been had. Dus ja, goed, hij heeft gewoon alles, alles uit de kast getrokken om dit vast te kunnen halen. Ja, wat hebben we hebben bij Lio Vesta van Vakantelij kunnen zien waartoe een luchtweginfectie, die hij ook heeft, kan leiden. Die stapte vandaag uit. Ja, ja, goed. Ja, weet je, alle energie gaat gewoon uit je lichaam en, uh, en ja, je kunt niet meer het, uh, de power en het vermogen leven om, uh, om te kunnen volgen. Uh, ja, Bouke overkomt het uh, als klassemensrenner in de drie zwaarste ritten van de Tour. Dus uh, ja, grote klasse, hoe hij zich er doorheen heeft geknokt en uh, hoe, hoe hij heeft afgezien. En dan vind ik zesde plek gewoon uh, een hele mooie beloning uh, wat dat betreft. Kijk, als het over tien jaren als het over deze Tour de France gaat... dan gaat het over uiteraard de zesde plek van Mollema. Maar wat denk je dat nog meer blijft hangen als het over Belkin gaat in deze Tour? Nou, ik denk wel dat we gewoon echt de Tour mede gekleurd hebben. Er zijn een aantal ritten geweest waar we echt wel van ons hebben doen spreken. De waaieretappen zullen mensen niet snel vergeten, denk ik. Ik denk dat dat inderdaad hetgeen is dat de mensen het meest zullen onthouden. Ja, nou ja, goed. En, en eigenlijk de waaieretappe is, tolkt ook een beetje gewoon van hoe, hoe wij bij, bij onze ploeg topsport willen bedrijven. Dat is voorbereiding, heel veel energie insteken... Um, uh, als team uh, ergens naartoe leven en dan ook uh, presteren op het moment dat het moet. Nou goed, uh, die etappe die vertolkte dat wel. En ik denk dat dat voor ons een voorbeeld voor de komende jaren moet zijn. Als je naar Mollema kijkt, wat, wat zijn zijn mogelijkheden voor de toekomst? Als je naar zijn concurrentie kijkt, bijvoorbeeld de drie mannen die, die 1, 2 1, 3 worden. Die, vorige, die gisteren ook als eerste naar boven reden of die klim naar Sam Nos. Uh, ja, kan hij ooit dat niveau halen? Nou ja, weet je, kijk, uh, ik denk dat hij gewoon heel goed is. Uh, en, en er komt ook nog eens uh, bij dat er natuurlijk nu een aantal toppers niet waren. Nibali was er niet... Uh... Oeran uh, um, uh, uh, van de Giro. Hè. Dus er zijn nog meer hele goede klasse mensen, maar daar hoort hij ook bij. En, uh, ja, het, is, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om hem uh, om, om te blijven verbeteren. En, ja, ik denk wel dat ook iets heel speciaals heeft. Hij kan heel goed tijdrijden, daar wordt hij steeds beter in. Uh, uh, het klimmen gaat steeds beter en hij heeft een fantastische mentaliteit. Dus, uh, ik denk dat hij uh, gewoon de komende jaren ook op dit werk moet blijven richten. En... Ja, wellicht dat er, dat er meer in zit dan de komende jaren. Tot slot nog even over de etappen van vandaag. We hebben Tankink even in de aanval gezien. Lars Boom eerder nog op de middag, wou ik zeggen. Maar natuurlijk de avond. Waar ja. um, ben je al bij de Overburen langs geweest? Want daar staat de Argosbus. Ben je daar al langs geweest? Nou ja, weet je, die, die wil ik nu even hun feest laten vieren. Ik ga straks daar naartoe. Ja, ik vind het uh, fantastisch wat ze hebben gedaan. Uh, kijk, het is Marcel die... Uh, die leverde een geweldige sprint. Maar het was ook natuurlijk een enorm gevecht voor de laatste bocht. En uh, ja, grote klasse, hoe ze daar uh, uh, Marcel in zo'n goede positie. Want hij had de beste positie van alle sprinters. En, en ze komen nog bijna over hem heen. Dus uh, ja, dit is echt een, een teamoverwinning. En jullie hadden vandaag natuurlijk niet meer zoveel te winnen wat dat betreft. Dus juich jij. Nou, was Marcel Kittel jouw favoriet? Ja, nee, natuurlijk. Ik heb met ze meegeleefd. En uh, ik, uh, ik hoopte dat hij zou winnen. En, en voor hem en voor de ploeg. Dus uh, ja, prachtig dat het gelukt is. Toen we begonnen aan het interview, toen zei, toen zei ik het al over het bier. Nico ja. Verhoeven, die hoorde dat, maar die heeft ja. nog steeds niks gebracht. Nee, nee, nee. Maar dat is ongelooflijk, maar ik, ik maar zou Daar ja, ja. ja. er, er wordt nog een hartig woordje over gesproken. Zo is het, zo is het. Ja. Rijn Zeeman, dank ja. Bier voor Belkin. Ze hebben de nummer 6, de nummer 13 en de nummer 26 van het klassement. Champagne voor Argos, voor Marcel Kittel. Zeker na deze zege op de Champs-Elysées. Ik ben absoluut spraakloos Ik ben overglukkig dat het vandaag geklapt had. Ein riesen Dankeschön an meine Jungs, die sind den Sprint perfekt angefahren. Ich war in super Position und meine Beine waren echt geil heute und ich konnte einfach voll durchziehen und ja, ich bin einfach überglücklich. Vier Etappensiege und das gelbe Trikot, was für eine Tour. Wahnsinn, ich, ich, ich finde noch keine Worte dafür. Es ist einfach unbeschreiblich, was hier in den letzten Wochen passiert ist. Äh, ja, ich bin super stolz auf mich, auf die Mannschaft, äh, wie wir zusammengehalten haben als Menschen. Und es waren richtig harte Tage dabei, aber das heute ist die größte Belohnung, die ich uns hätte geben können. Dat uh, Marcel Kittel, hij is sprakeloos. Hij bedankt zijn team. En uh, zijn benen voelden goed, dat hebben we gemerkt. Het is waanzinnig. Uh, hij is ontzettend blij met zijn vier zegens. En het dragen van de gele trui helemaal in het begin. Super trots op zijn ploeg. Er zaten zware dagen tussen. En dit is toch de beloning voor het teamwerk. Eigenlijk hadden we deze quote moeten draaien van Kittel. Met jou als uh, nager. Gesynchroniseerd eroverheen. Ja, dat doen ze in ja. ook zo altijd. doen ze dat, ja. ja. Dat was wel leuk geweest. Maar ja, allemaal achteraf. Dank je wel voor het goede ja, idee. Van achteren kijk je een koe in de kont. Zei mijn moeder er dan vroeger altijd? Uh, dat weten we dus. Marcel Kittel wint de etappe op de Champs-Élysées. We weten ook dat Chris Froome de gele trui, keurig naar uh, Parijs heeft uh, gereden. Dat is het verdict van uh, Parijs, zullen we maar zeggen. <lacht> Daar kunnen we verder aan doen. Uh, we gaan zo meteen nog wel een uurtje verder napraten. Dat doen we met onze gasten van vanavond. En dat zijn uh, Hek Lubberding en uh, Bart Voskamp. Zometeen na tien in het laatste uurtje Radio Tour de France in 2013. A bientôt avec Radio Tour de France. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust?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 Dit is Radio 1.